Twee uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Het gerechtshof in Arnhem heeft Julian C. veroordeeld tot 12 jaar in TBS. voor de dood van Jesse Dingemans. op een school in Hogerheide in 2006. De zaak tegen Julian C. loopt al jaren. en ging vooral over de vraag of hij TBS opgelegd moest krijgen. Julian C. heeft nooit willen meewerken aan een psychiatrisch onderzoek. De rechtbank legde hem in eerste instantie een celstraf en tbs op, maar in hoge beroep kreeg hij een levenslange gevangenisstraf. Daarna besliste de Hoge Raad dat de zaak opnieuw moest worden behandeld, omdat de verdachte zich bij het gerechtshof niet had laten bijstaan door een advocaat. Het Openbaar Ministerie eiste een paar weken geleden 20 jaar cel en tbs, maar volgens de advocaten was er geen sprake van voorbedachte raden en is er geen enkele deskundige die een stoornis heeft kunnen vaststellen. Skimmers slaan steeds vaker hun slag bij oplaadpunten voor de chipknip. De apparaten worden zo aangepast dat criminelen allerlei gegevens van de pas kunnen lezen. Ook onbemande betaalautomaten, onder meer bij tankstations, zijn steeds vaker doelwit. Dat blijkt uit cijfers van betaalorganisatie Currens. Die meldt wel dat skimmen op pinautomaten fors is gedaald met bijna 70 Dat komt volgens de organisatie door allerlei maatregelen... zoals de speciale voorzetmondjes voor de invoer van de pas.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 De jager maakte hier eerder afspraken over met banken, verzekeraars en de AFM. En de meerderheid van de Tweede Kamer steunde hem vandaag. De nieuwe regels moeten voorkomen dat mensen zich te diep in de schulden steken, zei de jager. Uit de monitor betalingsachterstanden 2010 blijkt dat ruim 25% van de huishoudens betalingsachterstanden of een vorm van betalingsachterstanden heeft. Uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Volkskredietbanken blijkt dat in 2010 het aantal huishoudens met betalingsproblemen op dit terrein bijna is verdubbeld. Gedoogpartner PVV ziet niets in de aanscherping van de regels. Volgens de PVV zijn de maatregelen slecht voor het vertrouwen in de woningmarkt. En zijn ze de oplossing voor een niet bestaand probleem.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 De ineenstorting van Fortis en de nationalisatie door de Nederlandse staat in het najaar van 2008 liet hen achter met nagenoeg lege handen. Onrecht vonden de beleggersclubs VEB en D-minor en de stichting Fortis-effect. Maar de rechter vond van niet en is aan de kant van de Nederlandse staat gaan staan. Het Fortis-schip is in financieel zwaar weer geraakt. Drastische maatregelen in volle zee waren onvermijdelijk, zegt de rechter. De beleggers hebben drie maanden om tegen de uitspraak in beroep te gaan. Het weerperiode met zon in het oosten, een kleine kans op een bui. Temperatuur loopt uiteen van 17 graden in het noordwesten tot 20 in het binnenland. Morgen regenachtig en iets koeler. AMWB ah, verkeersinformatie. In Limburg loopt het vast op de A2 vanuit Eindhoven. Daar staat tussen Meers en Maastricht 2 kilometer. En bij Rotterdam viel op de A20 naar Gouda. Tussen het knooppunt Kleinpolderplein en Alfred Krooswijk ook 2 kilometer.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 Dit is de dag. Jeroen Snel en Elsbeth Gutteke. Goedemiddag, fijn dat u luistert naar Dit is de dag. Ja, we hadden al de zeearend en de acht vogelnesten op beleefdelente.nl... en nu kunnen we ook uren achtereen genieten van een vossengezin op de webcam gedreven door zijn fascinatie voor het rossige roofdier... achter fosselonderzoeker Jaap Mulder. De tijd rijp voor het project. Goedemiddag, meneer Mulder. Ja. u dus eerlijk, hoeveel uren heeft u al naar deze beelden zitten kijken? Nou, dat valt mee. Uh, ik heb, uh, het is allemaal een beetje uh, snel gegaan en uh, allemaal niet zo erg gepland. Dus ik uh, moet tussendoor een beetje kijken. Maar ik heb het uh, voorrecht dat ik achteraf de opgenomen beelden allemaal kan bekijken. En die bekijkt u ook allemaal? Uh, uiteindelijk misschien wel, maar ik probeer daar eigenlijk ook een student voor in te schakelen. Want het is natuurlijk ontzettend veel, uh, veel beeld. Gisteren trad hij af, Dominique Schreier, PvdA-wethouder. En ook het gezicht van zijn partij in Rotterdam. Het was een klap die nagande. Met name ook in de kamers van zijn fractiegenoten. En in een persverklaring noemde Schreier hen, zijn collega's dus, asociaal. En dat is in zijn krik misschien wel het ergste scheldwoord. Het is vanmiddag tijd om terug te blikken. Meneer Schreier, welkom. Bent u nog steeds boos of inmiddels opgelucht? Nou, op dit moment uh, meer, meer opgelucht. Want zo'n zo situatie rond, uh, rond uh, die invulling van die bezuinigingen... in uh, de sociale zekerheid, dat, dat ontstaat niet van de een op de andere dag. Dat bouwt zich op. En ook de ruimte die je voelt om daarin te kunnen manoeuvreren, zowel binnen je eigen partij... binnen het college, de enorme rijksbezuinigingen die, die naar Rotterdam komen... dat je je een beeld vormt hoe moet dit in godsnaam gaan uitpakken? En ja, op het moment dat je het gevoel hebt dat je bijna geen manoeuvreerruimte meer hebt... om daar het maximale uit te halen... ja, dan moet je daar ook gewoon je conclusies aan verbinden. Nu bent u er vanaf. Uh, nou, ik had echt het gevoel dat ik niet in staat zou zijn... om op een verantwoorde manier uh, dat te doen... wat ik denk dat nodig is voor, uh, voor, uh, voor de mensen in die stad... Um, en dan is het een opluchting dat je op een gegeven moment ook kunt zeggen van... jongens, als het zo duidelijk is dat ik er niet in gesteund word, dan houdt het op. De woorden die je gebruikt in het heets van de strijd... die zijn dan achteraf misschien niet zo netjes. Um, over en weer, maar goed, dat is ook een beetje in het heets van die politieke strijd... dat je dan ook gewoon dingen op scherp zet. Nou, dat hebben we wel gedaan. En vervolgens de eindconclusie is uh, geen steun voor mij. En dat betekent dus uh, geen, uh, geen ruimte en mogelijkheden voor mij... om in die, die context uh, mijn werk af te kunnen maken. Hij is terminaal ziek, zij is ernstig ziek en ze zouden samen willen sterven na een huwelijk van 37 jaar. Mag dat? Is deze vorm van romantiek ethisch te onderbouwen? Vanmiddag hebben we een ethisch dilemma dat er niet om ligt. Naar aanleiding van de uitzending van uitgesproken EO van gisteravond. E Ethicus Theo Boer is onze gebrieksgast. Welkom Theo. Is dat nou uh, romantiek waar jij stil van wordt of waar je van gaat rillen? Uh, het veroorzaakt zeer uiteenlopende reacties. Het is een pracht van een reportage. Uh, waardoor, waar, waar ook de liefde tussen die twee wel van aftruipt. Dus dat is heel erg mooi. En tegelijkertijd uh, heb ik samen met anderen ook die dat bekijken... ook wel weer rillingen van hoe... hoe ja, het, het is toch iets heel bizars eigenlijk... met z'n twee tegelijkertijd uh, doodgaan. Dichter bij de dag is vandaag Sinkraven. zijn samenvatting van alles wat we hier aan tafel bespreken. Hoort u tegen drie uur. En wat vindt u? Vindt u dat de Rotterdamse PVDA-wethouder Dominique Schreier terecht is opgestapt? U kunt reageren via de e-mail dit is de dag@eo.nl of via Twitter en gebruikt u dan een hashtag gevolgd door didd. Dominique Schreier, gisteren heeft u uh, ontslag aangekondigd... als uh, wethouder Sociale Zaken daar in Rotterdam. De Volkskrant kopte vanochtend de snelle neergang... van de Rotterdamse wonderboy. Het is inderdaad allemaal snel gegaan. Ja, voor de buitenwereld is het, is het heel snel gegaan. Hè? Um, maar dit is een, een proces van een aantal maanden die eraan vooraf gingen. Um, met, met de bijstand die maar bleef oplopen hè, sinds, sinds december met 350 per maand, hadden we niet eerder gezien in Rotterdam. 350 mensen erbij die uh, per maand. aanspraak maakten op ja. een bijstandsuitkering. Ja, ja. Dus, dus de, de kosten die, die waren enorm aan het oplopen. Wij krijgen veel minder geld van het kabinet... Van, uh, voor het uitbetalen van bijstandsuitkeringen... dan waar we eigenlijk recht op hebben. Dat betekent dus dat we aangingen... een koers op een gat van 100 miljoen euro dit jaar. En in het Zwarte scenario nog een keer 100 miljoen volgend jaar. Uh, sociale werkvoorziening ook daarbij... En een, en een spel in de coalitie en de gemeenteraad... dat eigenlijk men vond van nou, de problemen die daar ontstaan zijn... die moeten ook maar in die sector worden opgelost. Mm. Dus denk maar na over een zwaar pakket van bezuinigingen... ten laste van wat je doet in deze stad. Is, is het uh, uw eigen beslissing geweest om op te stappen? Jazeker. Zeker. Voor honderd procent? Ja, ja um, ik heb aan het einde van het weekend alles overziend. Heel duidelijk uh, bemerkt dat er uh, uh, eigenlijk geen manoeuvreerruimte meer was voor mij om die onderhandelingen over de invullen van die bezuinigingen... tot een goed resultaat te brengen. Ik voelde me onvoldoende gesteund eigenlijk door de partijtop in Rotterdam... die, die aangaf uh, bereid te zijn verder te gaan met die bezuinigingen. En ik heb gezegd, we moeten ook een grens stellen... en mogelijk ook zeggen, want dat betekent dus dat je uit die coalitie stapt. Ja. U, nou, u nam nog wel wat bedenktijd, hè? want u, u, u heeft er toch nog even over nagedacht... Ja. U, toch, als ik u zo beluister, nu eigenlijk al wist... dat het toch niet zou gaan lukken. Waarom nog die extra tijd... Nou, je, je gaat op een gegeven moment het slagveld ook overzien. Um, je, je regisseert dat niet 100%. En hoe die dynamiek dan vervolgens die daarop volgt uitpakt, weet je niet. Dus het is toch maar goed om met je naasten en met mensen vanuit de partij de situatie te overzien. Maar had u nog de hoop van dat er misschien toch nog een handreiking zou komen? Um, nee, die avond niet meer. Nee, nee. Nee, maar vervolgens wil je wel goed voorbereid. Um, en op een rustige manier, zonder in, in die emotie van, van die dag te blijven hangen, dat ook naar buiten brengen. Want anders dan wordt dat natuurlijk een hele gênante vertoning. We gaan even een soort reconstructie maken. Dat doen we zo meteen. Eerst nog even naar Job Cohen, uw partijleider. Hij heeft gereageerd inmiddels op uw ontslag verder uh, nou, ga ik er ook vanuit dat onze andere wethouders... en ook de fractie die daar is en de hele partij... dat hij ook zijn uiterste best gaat doen om deze moeilijke omstandigheden. Want het zijn bezuinigingen waar wij niet om gevraagd hebben... die we ook niet goed vinden. Maar waarvan je wel je verantwoordelijkheid moet nemen... om dat op zo goed mogelijke manier vorm te geven. Ja, Dominique Schree, je verantwoordelijkheid nemen... dat zou ook nog wel een beetje voor u kunnen opgaan natuurlijk. U loopt weg van die verantwoordelijkheid. Ja, zo kun je er naar kijken. Um, tegelijkertijd als je zelf als, als bestuurder die opdracht meekrijgt, dan moet je ook wel het gevoel hebben... dat je de, het geld, de ruimte, het vertrouwen meekrijgt... om dat tot een goed eind te brengen. Uh, het gaat om zaken rond het armoedebeleid. Dus hoeveel, mensen krijgen, uh, hoeveel uh, geld krijgen mensen die niet rond kunnen komen? Ik heb uitgerekend dat de, de voorstellen die op tafel zouden komen... Zou betekenen voor een, voor een gezin met een klein inkomen uh, dat die er 900 euro op achteruit zouden gaan. Dat is een enorme sloot geld. U wilde zich hard maken voor deze mensen. Nu ja. loopt u daarvan weg. U laat deze mensen in de steek. De mensen die het zo moeilijk hebben in Rotterdam. Nou, ik heb, ik heb voor mezelf de conclusie getrokken. Als dat eruit komt, kan ik dat niet uitleggen. Dan kan ik niet zeggen dat het sociaal en solide is. Ja, maar u had meer kunnen doen als wethouder dan nu vanaf de zijlijn. Ja, nou, dat is de vraag. Dat is de vraag. Uh, mijn inschatting was dat als je daar als Partij van de Arbeid gezamenlijk dezelfde strategie en koers in voert. De onderhandelingen ook echt als één team daarin inzet, dan kan je dat in die coalitie kan je dat wel degelijk kan je dat eruit halen. Maar als die coalitie merkt dat de PvdA-wethouders niet op één lijn zitten en dat daar verschillend over gedacht wordt, dan weet je dat je daar niet goed uit gaat komen. Zijn de mensen nu niet nog slechter af? Uh, weet ik niet. Dat, dat, uh, dat college dat gaat nu door. Het dat, dat zal uh, zelf tot onderhandelingen moeten komen, tot een uitkomst. Dat moet de PvdA-Rotterdam dan opnieuw uh, uh, uh, beoordelen. Het was wel duidelijk dat, uh, uh, dat uh, wie het ook moet uitvoeren, dat moet wel iemand zijn die daarachter staat. Ja. Maar u, u woont in de stad, ja. uh, u loopt daar ook rond nu. Er zijn vast mensen die u aanspreken. Je ja, krijgt krijg van kiezers te horen, we vinden dat heel erg dat je weggaat. Ja, ja bijzonder veel. Via ja. de sms, via op straat. Ja, ja. Ja. Maar denkt u dan niet van, ja, heb ik er dan toch wel goed aan gedaan? Um, ja, maar Je moet er wel verantwoordelijkheid voor kunnen dragen. Je moet wel het ja. gevoel hebben dat je in een context zit, Waarin je ook gewoon goed kunt functioneren. En die context is natuurlijk niet alleen inhoud. Maar heeft ook te maken met wat je binnen je eigen partij... binnen die coalitie, op dat, op dat stadhuis... heb je het gevoel dat er ook de ruimte wordt gegeven... dat je dat op een goede manier tot een goed eind kan maken. En als dat gevoel er niet is, als dat vertrouwen niet goed voelt... en dat dat, dat ook niet op die manier goed. gedeeld wordt... Dat, dat heeft u dan, nu meerdere malen dat, gezegd. Dan loopt het ik, vast. Ik wil even met u die reconstructie maken. En dan gaan we even terug naar zondagavond... Ajax speelt tegen Twente, maar dat kan Rotterdam natuurlijk niet deren. U zat met uw collega's, maar ook uit de fractie bij elkaar. Ja. Waar zat u? Op het partijkantoor in Rotterdam. Partijkantoor Rotterdam. Wat was daar het onderwerp van gesprek afgelopen zondagavond? Um, de omvang van het uh, te bezuinigen bedrag... Um... Het was een soort voorzetje voor de algehele coalitie-collegebespreking ja. op maandag Ja, ochtend. precies. Maandag en dinsdag retreat. En dan ligt het hele pakket aan hoeveel moet er precies bezuinigd worden. Want ja. daar was discussie over. Uh, hoeveel gaan we bezuinigen in de sociale zekerheid? En wat voor type maatregelen moet je dan aan denken? De tekorten bij uw afdeling. Uh, sociale zaken bleken veel groter te zijn dan uh, aanvankelijk werd gedacht. Hoe kwam dat? Uh, nou ja, de bijstandsaanvragen uh, uh, lopen op. Uh, de, het geld wat we krijgen van het kabinet, dat wordt steeds minder. Ja. En dat betekent dat in het meest zwarte scenario... voor dit jaar en volgend jaar uh, maximaal 200, euro, 200 miljoen euro tekort gaan komen. En dat is natuurlijk een proces wat zich geleidelijk ontwikkelt. Want per maand zie je hoe die bijstandontwikkeling doorgaat. Mm -hmm. dus je maakt een raming voor wat het voor het einde van het jaar betekent. En er komt natuurlijk steeds meer duidelijkheid over hoeveel geld je van het kabinet krijgt. Niet alleen voor de bijstand... Uh, maar ook voor de armoedebeleid, voor de sociale werkvoorziening. Ja. En het, dat bestuursakkoord, wat natuurlijk nu op tafel ligt tussen kabinet en, uh, uh, en gemeente. Waar ik een veld tegenstander van ben, is met name ook in de sociale werkvoorziening. En in het participatiebudget komen er nog een keer extra kortingen overheen. Ja, 200 miljoen totaal, hoe ver wilde u gaan? Wat was uw bedrag op zondagavond waarvan u zei, dit kan ik bieden, ja. dit, dit kan ik gaan bezuinigen de komende tijd? Ik heb een pakket neergelegd wat goed onderbouwd was, ook door de sociale dienst en door de uitvoerder van de sociale werkvoorziening, dat in twee jaar tijd 100 miljoen uh, uh, verantwoordelijk was om uh, te bezuinigen, zonder dat het zou betekenen dat je in het armoedebeleid, de bijzondere bijstand... Dus u, dus u kon 100 miljoen gewoon inleveren? Ja. En ja. hoe hebben uw uh, collega's binnen de PvdA daarop gereageerd? Nou, eh, niet overwegend positief. Ze, ze hebben aangegeven van, eh, moet het niet meer bezuinigd worden... om binnen die coalitie te kunnen blijven... en zouden er ook niet op een aantal onderdelen toch wat, wat, wat strakker ingegrepen ja. moeten worden. Onder andere in het armoedebeleid. Toch hadden wij het gevoel achteraf dat er consensus was tussen ja. u en de rest. Ja. Ja. Ja. Want ja. laten we even luisteren naar de fractievoorzitter, de heer ja. Moti. Die zegt, ja, er lag een pakket waar we het allemaal over eens waren. Lethouder zegt zegt, ik had een voorstel van 100 miljoen... En hij zei gisteravond, heb ik daar overleg met mijn eigen fractie. En die vinden dat niet voldoende. Klopt die informatie? Nou, daar waren we juist zo verrast over en ook verborgen over dat hij dat meldt. Want uh, gisteravond hebben we juist uh, een akkoord gegeven op het pakket wat hij heeft voorgesteld van uh, opgeteld bij elkaar 100 miljoen. En de maatregelen die konden wij als politiek steunen. En dat is gisteren ook uitgesproken door uh, mij, een persoon. Uh, en wat dat betreft was ik dus extra verrast dat ik vanochtend hoorde dat uh, hij blijkbaar... Uh, uh, meent dat hij de verzoek heeft gekregen om verder te gaan te bezuinigen? En het tegendeel is waar? Ja, een motie uh, voor de verslaggever van RTV hmm. Rijmond. U kent het fragment natuurlijk. Zeker. Jullie hadden overeenstemming en uh, hij zegt duidelijk: de werd niet meer van Schreier verlangt. Ja. Ja, nou dat zie je bij elk conflict, hè, dat er natuurlijk uh, vlak na afloop verschillende beelden ontstaan over uh, wat er uitgewisseld is. Maar u kunt van mij aannemen dat ik, dat ik mijn positie natuurlijk niet beschikbaar stel op het moment dat ik daar brede steun ervaarde. Dat ja. is natuurlijk een vrij rigoureuze stap. Maar bijvoorbeeld... Liege, ligt hij dan? Nou, ik zal het niet liegen noemen. Spreekt het, uh, hij niet de waarheid? Nou, ik heb in ieder geval duidelijk uh, ervaren en ook signalen uitgesproken gekregen, breed dat uh, de omvang van het pakket uh, onvoldoende werd te Die 100 varen. miljoen was niet genoeg nee, voor werd, uw collega's? Nee, er werd letterlijk aangegeven... Van, maar we verwachten niet dat de coalitie hiermee akkoord gaat. Was het ook een beetje dat u de schuld kreeg van dat akkoord? Dus het is jouw verantwoordelijkheid, het is jouw portefeuille. Ja, in de gemeenteraad uh, zijn er wel degelijk mensen die zeggen... van, uh, van uh, de wonderboy van de PvdA, die heeft nu een keer een probleem. Ook, ja. ook uw partijgenoten? Die, die zullen er ook zeker tussen zitten. Want u had wel de naam om een beetje dingen te kunnen ritselen, hè? Nou, ook zondagavond zou u nog hebben gezegd... van die 100 miljoen haal ik nog wel 40 miljoen uit Den Haag weg. Nou, kijk, er is een, in principe heeft een, heeft een, een gemeente... die heeft een, een, tot een maximaal bedrag loop je risico... over wat je extra moet betalen bijstandsuitkeringen. En het komt erop neer dat, dat er een, een, een compensatieregeling is... waar je gebruik van kan maken. Hm. Stel, wij wij komen 100 miljoen euro tekort. Dan kan je gebruik maken van een compensatieregeling. En dat zou Rotterdam 60 miljoen kunnen, kunnen opleveren. Nou, dat is een, een regeling die al, al zeven jaar bestaat. En ik heb aangegeven, Rotterdam komt in principe... een aanmerking voor de compensatieregeling... Laten we het gebruiken. Dus laten we dat ja. gebruiken. Dus maar het u, is dan u, maar, u... maar de vraag of je twee keer 100 miljoen kwijt bent, of dat het veel minder wordt. Uw partijgenoot, uh, wethouder PvdA Financiën, uh, Jantine Kriens... die zegt, laten we het vooral voor 100 voor die 100 miljoen ja. zelf, zelf ja. binnen het ja. huis oplossen. Ja. Was, was dat het uh, dat discussiepunt? Dat een, van de, een van, de, van de verschilpunten van inzicht. Ga je dat, ga je dat voor 100 procent doorberekenen in je begroting... of zeg je, van: hey, we moeten echt rekening houden met een bijdrage van het kabinet? Maar waarom, waarom, waarom we deze daar zo moeilijk Door Als je geld uit Den Haag kan krijgen, kan je, is dat toch alleen maar mooi? Ja, ja dat, dat zijn inschattingen. Um, of zit daar dan toch ook een soort, soort kinnissinnen ten opzichte van u bij? Misschien? Ja. Ik ja. denk dat, ja. dat de irritaties misschien hoog op liepen. Of waren gelopen nou, in dat, dat, weken, wie, maanden tijd. Dat wikkend in ieder geval. Maar ja, ja, daarvoor ja. ook al? Was het. Ja, want was het deze wethouder niet die ook wel local burgemeester had willen worden van Rotterdam, de baan die u kreeg? Ja, dat zijn allemaal stadhuisverhalen hè, die dan mooi opgedist worden. Ja, die kunt u nu onthullen ja. ja. of bevestigen. Nee, nee, nee, kijk, in, in de politiek en elke, elke setting van een, van een, van een kabinet en een politiek spelen daar menselijke, persoonlijke dingen, inhoudelijke dingen. Idealen, ambities spelen allemaal een rol. En wat hier bij elkaar gekomen is, is natuurlijk dat enorme bezuinigingsvraagstuk, wat in een korte tijd op tafel gekomen is politiek leider van de PvdA die daarvoor verantwoordelijk wordt gesteld uh, en vervolgens een onderhandeling in een coalitie die overwegend wat meer rechtsgeoriënteerd is die uitdaagt van nou we willen wel eens zien hoe de PvdA dat oplost ja. Maar ja, stond... en dat, dat is dat een ja dat is in een in een in een hoge druk in een snelkoopplan... En komt het allemaal bij elkaar? Hmm. Ethicus uh, Theo Boer. Ja, stond u oorspronkelijk wel achter het coalitieakkoord? Of hebt u dat eigenlijk ja. ook al tandenknarsen tegen? Dat is nog een nee. jaar geleden natuurlijk. Net het coalitieakkoord ben ik zelf een van de grondleggers van. Uh, ja, want dit is in feite is dit de implementatie van het coalitieakkoord. in het zicht van een aantal tegenvallende omstandigheden. Um, nee, dit, dit, dit, dit, uh, uh, de financiële tegenvallers zijn zo groot dat we met elkaar niet hebben gezegd... we gaan uh, het coalitieakkoord openbreken... maar we wel hebben gezegd... Van, dit gaat en consequenties hebben voor het coalitieakkoord. En dat betekent eigenlijk bijna heronderhandelen. Zo is dat niet naar buiten... Uitgesproken, maar iedereen wist wel dat de afspraken die anderhalf jaar geleden, uh, geleden gemaakt waren... dat die mogelijk wel ter discussie gesteld zouden worden. Want mm -hmm. dit, de, de mm -hmm. tegenvallers liepen tot, uh, tot rond de 300 miljoen in totaal. Alleen al voor dit jaar. En dat betekent dus dat je, dat je mogelijk ook ter discussie moet stellen... de dingen die je eerder hebt afgesproken. Ja. Dus het, het zou ook heel duidelijk uh, kunnen gaan leiden... en mogelijk gaan leiden tot aanpassingen van het eerder afgesloten coalitieakkoord. Okay. Mm -hmm. ja. Ja. Toch nog... Uh... B blijft de vraag, wat is nou de werkelijke reden van uw aftreden? Moti zegt, uh, we hadden consensus. Uh, het is duidelijk dat er irritaties waren. Mm. De maandagochtend na de zondagavond heeft u het over het asociale gedrag van de PvdA. Mm. Dat is vloeken in de Linkse Kerk. Ja, zeker. Ja. Uh, heeft u daar spijt van misschien? Nou, dat was natuurlijk geen chique geen opmerking. Uh, en ik zei Toch al van... zie ik nog een lach op uw gezicht terwijl u dit zegt. Ja... Ja, kijk, zo'n zo dossier bouwt zich niet in, in, in een weekend op. Dus er zit een aanloop zit erin. Uh, Ho, moment... Hoe lang was die aanloop? Want uh, Is dat weken, maanden? Uh, dit, dit speelt natuurlijk al, uh, al, al een maand of, uh, of twee. Dat we zien dat de tekorten toenemen, dat de, dat de bijdragen afnemen. En dat, dat de irritaties toenemen daarmee. Dat, dat de spanning toeneemt met name. Het zijn meer spanningen. Hè? Dat in een heel snel kort tijdsbestek, niet alleen voor de sociale oh. zekerheid... maar ook op andere terreinen gesproken moet worden over vergaande bezuinigingen bovenop een coalitieakkoord. En dan, en dan zie je dus dat, dat, dat allerlei eh, dingen die er vooral speelden ook bij elkaar komen. En hoe was, hoe was de verhouding in die PvdA-fractie voordat dit begon te spelen? Had u altijd het gevoel van ik ben hier op mijn plaats, ik word gewaardeerd, ik, ik kan goed samenwerken met de mensen hier? Of speelt dat gevoel van irritatie ook al langer? Nou, je hebt natuurlijk de fractie, dat is natuurlijk een ander gremium dan een college. Um, en Dan heb je de raad. En uh, ja, dat is natuurlijk een, een complex aan actoren en mensen wat op elkaar inwerkt. Maar je eigen, je eigen partijgenoten zou je toch op zijn minst ja. prettig mee moeten nou kunnen ja, omgaan? Wat je terecht kan constateren is dat het mij de afgelopen maanden onvoldoende gelukt is om in de partijtop tot eenheid te komen. He, en, en daar nog meer tijd in steken, nog meer praten. Maar verwijt u dat ook u zelf, dat u teveel een eindhulganger was? Uh, nou, ik zal mezelf niet zo snel eindhulganger noemen. Maar wat je wel kan, uh, kan constateren is dat, dat, uh, dat het mij niet gelukt is om daar een eenheid van te maken. En ook in een tijd van crisis en van hele grote, fundamentele vragen, die eenheid ook te bewaken. Maar hoe komt het dan dat dat niet gelukt is? Ja... Ja we, ja, we kunnen alleen maar constateren dat het niet gelukt is en dat dat op een zo fundamenteel thema dan, dan, dan, dan misgaat. Um, maar zijn dat ideologische verschillen? Want uiteindelijk Theoboer. gaat het PvdA natuurlijk wel om dat, dat Rotterdam zo, zo humaan mogelijk ja. wordt gehouden. Ja. Uh, dat, dat kunt u nu niet meer zelf waarmaken, maar ik neem aan dat de PvdA Rotterdam daar nog steeds voor staat. Zijn uh, ja. uh, ja. er ideologische verschillen van ja, daar, dus daar, daar, spelen, daar, daar spelen wel, ja, om het ideologisch te noemen... maar wel, maar wel uitgangspunten over wat ben je bereid voor je rekening te nemen. Ja. En dat, dat speelt zeker binnen links progressieve partijen... speelt dat gewoon niet altijd langs partijlijnen, maar ook gewoon persoonlijk. Wat, wat ben je nog bereid om wel en niet te accepteren? We zien dat, een heel ander voorbeeld binnen het CDA... over hoe ga je om met samenwerking met de partijen als de PVV. Ja. Dat binnen politieke partijen ook... Zo, zo zit u aan de linkervleugel van, van de P van de A. En zijn uw collega's in Rotterdam meer op de rechtervleugel gaan zitten? Zeg ik het zo goed? Mm, nou, het zijn nu woorden. Wat ik, wat ik zelf wel ervaar, dat ik als, als bestuurder wat activistischer, wat, wat, mm. wat politieker opereer, wat, wat, uh, wat, wat meer af en toe provocerend. Want dat ideologisch meningsverschil, zit dat lokaal alleen in Rotterdam? Of heeft u dat ook met de landelijke partijen? Nee, nee, dit speelt breed natuurlijk. Dit speelt breed? Tuurlijk, tuurlijk, nou. tuurlijk. Want Job Cohen, die, die he, hoorden we net. Ja. Um, die heeft u misschien nog wel nodig, want u, u blijft de wonderboy. <laughs> ja, nou ik, ik hoor hem op de radio vanuit bestuurlijk reageren, dat valt me ja. wel op, en niet politiek. We hm. gaan even luisteren hoe hij vanochtend op de radio reageerde, Job Cohen. Dominique Schrijer, u zegt ja, die kan voor andere momenten nog wat terugkomen in de partij. Wat, wat ziet u voor hem? Nou, er zijn allerlei mogelijkheden. Nee, ja, noem eens wat. Nee, uh, dat ga ik helemaal niet noemen op dit moment. Uh, dit is allemaal een geweldig vers. Ik denk ook dat hij, uh, dat hij ook zegt, van, nou eventjes man. Uh, uh, uh, wat mij betreft een voortreffelijke partijgenoot. Dus uh, daar is altijd plaats. Nou, dat blijft bovenaan staan. Een voortreffelijke partijgenoot. Er ligt misschien wel werk te wachten in Den Haag. Nou, ik ga zeker binnenkort met hem, uh, met hem koffie drinken. Of thee, ik weet niet uh, wat hij drinkt. Thee? thee yeah. Of was dat Wouter Bos? In Job Cohen. Oh, ja. Nou, kijk, wat, wat, wat in het eerste fragment van Job opviel... dat hij dat bestuurlijk reageerde. Van neem je bestuurlijke verantwoordelijkheid. Maar um, laten we niet vergeten dat, dat de, de, de progressieve strategie tot op dit moment om dit soort rechtszaken tegen te houden niet echt effectief is geweest en dan kan je van zeggen dat het kabinet doet dit en dat maar ik denk dat er wel degelijk een progressieve beweging in de samenleving te organiseren is van de politieke partijen maatschappelijke organisaties heeft u daar in Job Cohen een, een goede maat in nou dan ga ik eens met hem over praten over, over hoe ik ze daarbij kan helpen mag ik u nou zeggen dat u het misschien beter zou kunnen doen dan nee, nee nee nee nee nee u zou hem willen nee. helpen ja, met een meedenk. Dus wat, heeft hij een, een ja. koerswijziging nodig? Nou, de strategie tot nu toe van de progressieve partij is niet effectief geweest. Um, um, ik denk dat ze wat feller, uh, wat, wat gemener en ook wat, uh, wat activistischer moeten gaan opereren... breed in, in de samenleving. Oh, maar in de Kamer, in de oppositie ook? Nou ja, ze zitten nu in de Kamer en je mag als oppositie mag je wel wat scherper uitspreken. Dat over doen ze wat nu niet genoeg, vindt, vindt u? Ik vind dat Job dat af en toe wel wat scherper mag doen, ja. ja waar, waar, waar heeft hij met name iets laten vallen? Nou, Dat is in zijn algemeenheid. Um, hoe je je uit, hoe je je, um, uh, hoe je je boos maakt over de dingen die je ziet in het land, die gaan gebeuren. En hoe je je daarover over boos maakt, over verwondert. En, en de contacten in de samenleving die je daarbij mee weet te mobiliseren. Uh, dat is natuurlijk niet iets van één persoon. Dat moet je als politieke beweging doen. Dus ik, samen ik... met andere progressieve ja, dus... partijen. U, u zou heel goed op die zetel zitten in de fractie, in de Tweede Kamer. Het nou, is, is nu helemaal niet aan de orde. Nee? Het is, is normaal de vraag of ik daar op mijn plek ben. Hoor. Maar waar, nou, Ouwari de... de... gaat met zwangerschapsverlof. Okay. Ja, maar je kan niet zomaar, nee, uh, zomaar inruiden. Kijk, wat ik wel geleerd... Had... Dus ze gaat met zwangerschapsverlof. Dan moet iemand haar even opvolgen. Nee, maar dat kan niet. Ik heb helemaal niet op de lijst gestaan van de Tweede oh, Kamer. Dus technisch kan dat ook niet? Nee nee, nee, nee, nee. nee, Maar het is goed om te reduceren. Kijk, in mijn overgang van stadsdeelbestuurder naar stadhuisbestuurder... merk je dat zo'n zo stadhuis, daar werken heel veel mensen... met met eigen rituelen, met hun eigen fatsoensnormen en tradities... En daar zie je al dat er een behoorlijke afstand is tussen het besturen van het stadhuis... en het besturen van een stad. Dat dat, dat, dat soms zelfs gewoon helemaal los van elkaar staat. Ja, in, in Den Haag is dat nog tien keer zo erg. Daar is natuurlijk dat, dat politieke systeem rondom die Tweede Kamer... zo'n in zichzelf gekeerde wereld af en toe... Ja, daar, ik, ik, weet, ik weet niet of ik daar op mijn, mijn plek zal zijn. Mm. Ik heb daar op het stadhuis af en toe al, al behoorlijk wat moeite mee gehad. Ja. Mag ik nog één kritisch vraag stellen? Zeker, Theo Boer. Ja. Dit, 200 miljoen tekort is niet niks. Nee. Dat, een jaar geleden heb je een politieakkoord gesloten waarin u die 200 miljoen niet hebt zien aankomen of een ambtenaar heeft zitten slapen of u zelf. De vraag is, waar komt nou opeens 200 miljoen vandaan? Wie heeft daar die rekenfout gemaakt? Ja, wij hadden voorzien dat wij voor dit jaar een tekort zouden hebben van 47,5. Ja, en dat en wordt voor dit dus jaar daarna van nog, nog, nog, nog een keer zo'n bedrag. Ja, maar wie heeft zich dan verrekend? Wat is dus er verschrikkelijk misgegaan in Rotterdam? Dus, dus die, of gaat elke stad straks met dit soort uh, bedragen tekort krijgen? Nou, Rotter uh, kijk, Rotterdam heeft een, een sociale opgave... Die, die twee keer zo groot is als gemiddeld in Maar dat in wist het u land. toch van tevoren? Hè? Ja. Dus uh, waar we rekening mee hadden gehouden... is een tekort van 47,5. En dat blijkt dus uh, te zijn verdubbeld. En maar um, dat wist u toch van tevoren? En, nou, nee, dat de rijkskortingen zo zouden doorpakken... en dat de, de bijstand zoveel zou op, oplopen... Um, en de discussie over de, de aanvullende uitkering... Ja, dat, dat zijn zaken die de afgelopen maanden helder zijn geworden. En ik voorspel u dat in meer gemeenten deze discussies ja. gaan, gaan spelen. Maar in uw geval was het meer dan deze cijfers alleen? Ja, precies. Dat heeft u goed geconstateerd. Nou, Laten we het daar even bij houden bij deze conclusie. De PvdA blijft wel uw partij, wat dat betreft. Ja, ik ben op dit moment niet van plan om daar een eind aan te maken. Nee, nee maar ja. ik hoor u net toch wel tamelijk negatief over Den Haag, dus ik zie u mm, toch niet heel snel. Of al nou, heb ik dat verkeerd begrepen? Nee, ja, u hebt me niet negatief gehoord. Ik nou, heb, u zei, ik vraag ik... me af of mij dat wel past, want op het Stadhuis vroeg ik me dat ook wel eens af. Ja, zeker. Het is een context die, die, die, die, die heel bijzonder is en ook hele bijzondere vaardigheden. En nu uh... formuleert u toch weer anders. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Het is uh, half drie. Ja, zometeen na het nieuwsoverzicht praten we verder aan tafel met Jaap Mulder, bedenker van de Fosse Webcam, met Theo Boer over de wens tot gezamenlijke uitdien van een Nederlands echtpaar, en met Dominique Schrijer praten we nog door. Die zit hier afgetreden als wethouder van Rotterdam. Eerst het nieuws van half drie wordt gelezen door Mark Visser. Radio 1, het NOS journaal. Het gerechtshof in Arnhem heeft de man die de achtjarige Jesse in Hogerheide doodstak, TBS opgelegd, ook al heeft hij nooit willen meewerken aan een psychiatrisch onderzoek. Daarnaast is Julien C. veroordeeld tot 12 jaar cel wegens doodslag. Jesse werd vijf jaar geleden op zijn school in Hogerheide neergestoken door Julien C. Volgens het gerechtshof zijn er genoeg aanwijzingen in het dossier dat de man een geestelijke stoornis moet hebben gehad en destijds verminderd toerekeningsvatbaar was.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 De apparaten worden zo aangepast dat criminelen allerlei gegevens van de pas kunnen lezen. Ook onbemande betaalautomaten, onder meer bij tankstations, zijn steeds vaker doelwit. En dat blijkt uit cijfers van betaalorganisatie Currents. En dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. ANWB Verkeersinformatie. Er staan twee files, één in het uiterste zuiden op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, bij Maastricht 5 kilometer. En eentje bij Rotterdam op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen knoopend Kleinpolderplein in Rotterdam Centrum, 2 kilometer. Radio 1, dit is de dag. Fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Met hier aan tafel Jaap Mulder, Theo Boer en Dominique Schrijer En u kunt reageren via Twitter. Bij bijvoorbeeld op de vraag of Dominique Schrijer terecht is opgestapt in Rotterdam. En dan gebruikt u de hashtag DDD. Of ga naar de website dag.nu. Vandaag in onze rubriek zwart-wit Theo Boer. Ja Theo, gisteravond uh, zaten wij gezamenlijk in de, de uitzending van uitgesproken EO. Wat een opmerkelijke reportage over twee zieke, uh, t, t, twee oude mensen, Kees en Malou. Veel mensen hebben het gekeken. Ze willen tegelijk uit het leven stappen. Uh, de een is ernstig ziek en zal binnen korte tijd overlijden. Uh, de andere is ziek, maar niet zodanig dat zij uh, op korte termijn zal overlijden. Uh, zij zou het liefst euthanasie toepassen om samen te kunnen sterven. Ja. Een ultiem gevoel van eeuwige liefde, zou je kunnen zeggen. Of niet? Ja, dat is, uh, moet even voor de uh, even record. Hè. Zij krijgt dus geen euthanasie, dat is even van belang. Maar ze wil het graag. Want jij, Theo Boer, zit ook in een... Uh... Toetsingscommissie uh, die ja. euthanasiegevallen behandelt. Ja. Bij, uh, ik spreek daar niet namens nu. Maar ik heb daar dus op dat punt enige ervaring op gedaan. Uh, en en het, het komt ook zeer, spo zeer sporadisch voor. Dat vergelijkbare gevallen. Dus twee mensen tegelijkertijd. Uh, bij wijze van spreken op maandagmiddag een vijf uur uit euthanasie krijgen. Dat gebeurt. Maar uh, dat ge dat, ik heb er in mijn vijf jaar heb ik er één geval van gezien. Ja. Het kan dus wel. En het uh, als... kan ook tegelijk inderdaad worden uitgevoerd. Ja, daar is dan kan. geen probleem meer bij. Daar is geen probleem bij. De, de, de normale criteria bij euthanasie... En gelden hier dus ook, dus iemand moet ondraaglijk lijden, het moet uitzichtloos zijn, dus nooit meer beter kunnen. Uh, en iemand moet er uitdrukkelijk om hebben gevraagd. En dan moet er ook in beide gevallen, dus bij de, bij de echte lieden moet er een onafhankelijke tweede arts zijn die dat beoordeelt. Dus in de gevallen uh, waar het dan normaal gesproken om gaat, is het het meest uh, uh, normaal om dan uh, twee verschillende artsen te vragen. Dus één voor meneer en één voor mevrouw. Dus nee. dat niet de, de, de ene arts die twee echte lieden gezamenlijk beoordeelt. Nee. Dat komt voor. En in dit geval is dus bij Malou, die, die uh, dus uit de reportage waar u het over hebt... bij Malou is MS uh, geconstateerd al heel lang geleden. En de dokter die over haar gaat heeft gezegd... Uh, uh, volgens mij volduurt u niet aan de zorgvuldigheidseisen. Het uh, had dus wel gekund in dit geval. Uh, een andere dokter had wellicht anders ge, uh, geoordeeld. Ja, We gaan even naar fragmenten van de reportage van gisteravond... waar Kees aan het woord is. Op het perron van de dood stopt de trein voor even... Uitgezwaard door het leven stappen wij in, zij en zij. Zichtbaar opgewekt en blij zetten wij de klok gelijk met die van het hemelrijk. Onze laatste wens voorwoord, vastgelegd in het slotakkoord. Jij en ik, voor altijd samen. Dat was het. We zetten de klok gelijk met het hemelrijk. Dat klinkt heel mooi, maar het zal niet zo mogen zijn voor deze mensen. Dat is niet helemaal gezegd, want wat, wat het, uh, je weet natuurlijk niet, niet, hij weet niet wat er met hun gebeurt. Hij, uh, deze meneer is nog lang niet terminaal, uh, dus hij moet, bij mij weten, moet hij ook nog de euthanasieprocedure gestart worden. Het kan zijn dat hij op een natuurlijke wijze aan zijn eind komt. Dat gebeurt ja. bij vrij veel euthanasie, uh, uh, kandidaat, als ik het zo mag zeggen. Mm. Het kan ook zijn dat zij op het laatste moment besluit dat ze zegt, nou, ik wil toch niet stoppen met eten en drinken, want het interessant is, op het allerlaatste van de documentaire, dan uit zij dan, dan Angst. En dan zegt ze: Ik weet eigenlijk niet, uh, ik ben bang voor alles wat komen gaat. En dan bedoelt ze vooral dat levenseinde. Dus het kan op allerlei manieren aflopen. Maar wat in ieder geval zij van plan zijn, is dat op het moment dat hij uit een krijgt, dat zij dan ongeveer zover is dat ze aan een uh, uitdroging uh, overlijdt. Dus zij, stopt... kiest, zij kiest ervoor om dan geen medicijnen meer te nemen. Om te versterven. Ja, zoals nou, ze dat, dat noemen. is inderdaad medicijnen. Maar belangrijker bij versterven is dat je dus voeding en vocht weigert. Uh, en, en dat betekent dat kun je natuurlijk niet tot, tot de dag staande minuut plannen. Maar als meneer bij wijze van spreken volgend jaar eind maart euthanasie zou kunnen krijgen. Dan kan zij eind februari stoppen. Maar dat is nogal een ledensweg voor deze mevrouw. Nee, want haar lijden is volgens de documentaire uh, uh, juist bestaand uit het feit dat zij haar man straks niet meer heeft. Ja. Dus ja, je kunt zeggen is dat versterven dan leiders weg? Antwoord: ja. nee. Als het goed begeleid wordt en wat ik heb begrepen is dat de, de arts van deze mevrouw uh, die respecteert haar besluit om dan niet te eten en te drinken. We hebben ook in Nederland een in beton gegoten recht om behandeling en zorg te weigeren. Dus dat wordt goed begeleid door deze door deze arts. Dat is hem als het ware uh, ook professioneel bijgebracht. Dat betekent dat op het moment en dat zij door die uitdroging pijn krijgt of uh, gaat hallucineren of allerlei nare dingen dat zij morfine of dormicum krijgt en dat zij redelijk comfortabel aan haar eind kan komen. Is er nou sprake in dit geval of ook in andere gevallen van echt dat beide het willen of is er ook niet zoiets als dwang in zo'n relatie dat een van twee dat heel graag wil ja. en dat de ander zich eigenlijk misschien niet meer vrij voelt om daartegen in te gaan. is dat, dat de Hij voerde ja. voornamelijk het woord natuurlijk hè? Ja, hij voerde voornamelijk het woord omdat waarbij... zij moeilijk praat. Maar... Ja, precies omdat zij moeilijk praat. Het was wel het was wel duidelijk dat hij toch wel een dominante rol had daarin. En ik heb ook begrepen uh, een beetje op de achtergrond dat dat mogelijk een van de redenen is waarom haar artsen dit niet willen. Dus dat, uh, maar dat laat ik even uh, voor rekening van, van, van uh, uh, vermoeden. Uh, maar wat was de vraag? Nou, de vraag is of dat, of dat oh. vrij is van dwang. zijn nou, ja, niet gedomineerd wordt door hem. Nou, het, het punt is, uh, kijk, heel veel beslissingen in het leven nemen wij natuurlijk ook gezamenlijk. Het beslissing om kinderen te krijgen, de beslissing om ergens te gaan wonen, te gaan trouwen, de beslissing om, om je nier uh, te doneren. Het zijn allemaal beslissingen die mensen met Nemen. Dus dat is op zich niet zo'n heel groot probleem, zolang er enige mate is van vrijwilligheid. En ik denk dat zoals ik het zag, hij weet weliswaar het woord, maar zij was ontzettend met, met hem eens. Hmm. Desondanks dus waar ik iets meer twijfels bij heb, is het volgende. Kijk, deze mevrouw was duidelijk. Hè, ze, ze, ze houdt verschrikkelijk van haar man. Maar ze is, ze is bang voor wat komen gaat. Ook hmm. bang voor wat komen gaat na zijn dood. En nou, ze, is, um, ze is ook bang voor haar eigen dood. Ze, ze is uh, depressief in zekere zin. Nou, ze laten we even vast Stellen. Zij ja. zegt, mijn leven na het overlijden van mijn man zal ondraaglijk zijn. Ja. En dat is voor mij de reden waarom ik graag euthanasie toegepast zou willen hebben. Ja, precies. Dat zegt zij heel, heel wat, wat, juist. Wat, wat vind jij daar nou van als ethicus Theo Boer? Nou, even het punt is... Ik had het eventjes over die wilsbekwaamheid van haar. Namelijk dat zij op dit ogenblik in rouw is en depressieve Vooruitblikkende rouw. En dat betekent dat als zij zegt, als hij dood is, dan kan ik niet meer verder. Dan is mijn leven ondraaglijk. Dan ja. is de vraag hoe reëel die inschatting is. Hoe reëel je... is die inschatting? Uh, gelet op de reportage die je ook gisteren hebt gezien. Nou, dat is moeilijk, want wij zitten daar natuurlijk niet bovenop. Het is wel heel reëel dat zij nu heel erg verdrietig is. Maar je zou bijvoorbeeld moeten zeggen... dat een psychiatrisch consult zou moeten uitwijzen... Mm. of zij in deze zaak inderdaad ook wilsbekwaam is. Um, da dat is dus de vraag naar de wilsbekwaamheid. De andere vraag is natuurlijk... is het weduwe of weduwnaar worden... is dat op zichzelf al een ondraaglijk iets? Precies, want dat is de volgende fase dat er mensen zijn waarvan misschien de een wel ziek is... maar de ander totaal niet. Ja. Maar van de andere partner ook zegt van mijn leven wordt ondraaglijk na het overlijden van mijn partner. Er zijn van die zelfmoorden natuurlijk bekend. Hè? Waarbij zelfdoding. inderdaad, ja, zelfmoorden, zelfmoorden. In feite wat deze mevrouw doet straks, door, de, door niet meer te eten en te drinken, is ook een vorm van, van zelfdoding. Maar, dat, dat maar is... is dit een trend die wij uh, tegemoet gaan zien? Uh, nee, Nederland? het is geen trend. Het is geen trend. Het is door de alle eeuwen heen is al wel gebeurd uh, gezegd: van als jij doodgaat, dan wil ik ook niet mijn leven. Ja. Maar het is, het is een hele normale, rouwreactie Van mensen dat ze zeggen ik kan niet zonder jou. En dat, dat moet je ook niet tegenspreken. Maar er komt, bij heel veel mensen komt het daarna wel weer een nieuw leven. Het probleem bij haar is natuurlijk, wat is dat nieuwe leven dan? Want zij is al ernstig ziek. Ja, ik, ik ben toch gewoon benieuwd hoe andere mensen hierover denken. Jaap Mulder van de webcam uh, op de Vorse. <lacht> hoe zie jij dit? Um, nou, ik, ik ben wel vrij vergaand voor uh, dat mensen hun eigen lot mogen bepalen. Dat we daar als maatschappij uh, niet te veel in moeten gaan zitten regelen. Weet u dan en, ook dat je dan hun de middelen moet verschaffen om dat te doen? Want nou, je, kunt eens, je, je houdt ze niet tegen. Dan nee. moet je ook zeggen, ik help u een handje? Nou, dat is, dat is nog wel een, een, een flinke stap uh, ja. voor hm. mij. Want inderdaad, je ziet toch heel vaak dat mensen uh, opbloeien... na een... Uh, een, een als ze weet, weet van een na, of, of partner. zijn geworden. Dominik Scheijen? Ja. Nou, ik... Um, ik denk dat er in, in, in Nederland uh, best wel wat meer, meer aandacht moet zijn van, van hulp, ondersteuning, zorg... op het moment dat je ernstig ziek bent, hm. over hoe je dan nog met je beperkingen om kunt gaan. Om een dus zo mooi en goed mogelijk leven toch op te leiden. met je beperkingen. Er is in de medische wetenschap ontzettend veel uh, kennis en geld en onderzoek gebeurd naar genezen. Maar, maar we hebben meer dan een miljoen Nederlanders die, die chronisch ziek zijn... waarvan ook een aantal ongeneeslijk ziek... En daar besteden we veel minder aandacht aan. Hoe kunnen we ook gewoon die meer dan 1 miljoen Nederlanders... die beperkingen hebben, van sommigen heel ernstig... wel degelijk gewoon een fatsoenlijk en, en, en goed leven bieden... daar veel meer tijd, aandacht en energie in besteden. Zeker met het ouder worden van onze bevolking... denk ik dat er ja. veel meer aandacht voor moet komen. Theroor, en dat het ja. ook betekent dat, dat zo'n doodswens ook minder minder manifest wordt. Want ja. Mensen beelden van als ik zo oud moet worden... als wat ik nu Dan omheen, is mijn leven in, ondraaglijk. in verpleeghuizen... Ja. Ja. wordt mijn leven ondraaglijk. Ja. Maar het kan echt anders in onze verpleeghuizen. Stem je daarmee in ja, dat dat, dat zijn meer zeker, accent moet krijgen? Ja hoor, dat is ik. In uw eigen regio Rotterdam... is bijvoorbeeld Humanitas een voorbeeld van... een, is een, heel een goed, humanistisch ja. verpleeghuis. Wat ja. heeft gezegd? De zorg maken we nu zoveel beter... Hmm. dat daar zijn de euthanasiewensen verdwenen. En de samenleving Kijk zelf. Dus want deze verdwenen, mensen De mensen in de reputatie en ook het geval uit België... wat gisteren te zien was. Het lijkt wel of deze mensen helemaal... ...sociaal geïsoleerd nee, leven. dat is precies. En dat is een mm. beetje een systemische fout. Kijk, het allerergste wat als eens gezegd wordt is van... ...we moeten iemand weer naar de bingo's zien te krijgen. Dat is echt het schoolvoorbeeld <laughs> van wat je dus niet moet voorstellen. Oh. Maar wat je eigenlijk... Het probleem is bij, bij deze mensen... ...en ook bij dat Belgische echtpaar... ...is dat ze eigenlijk al jaren, al decennia lang leven... ...alsof er geen buitenwereld is. Mm, ja. He, dus ja. je kunt dan niet op het allerlaatste moment zeggen... ...je moet sociaal gaan maar, worden. Ja, mm. want als je als buurman aanbelt... ...blijft die deur toch wel dicht misschien. Precies, precies, mm. ja. U luistert naar: Dit is de dag op Radio 1. Ik verloor mijn hart. Ik wist niet wat te doen. Ik was zo so gepakt in een misverstand. Ik heb het allemaal op u uitgevoerd, want ik heb het niet Met Am I Forgiven? Ja, Mulder, u bent bioloog en u bent bedenker van volgdevos.nl. Mensen die nu naar onze website kijken, www.dit kunnen ook even de webcam van volgdevos.nl zien. En daar lopen vossen buiten en die zijn zichtbaar. U heeft bedacht uh, om vossen te volgen via de webcam. Hoe, hoe uh, kwam u daar zo bij? Nou, ik, ben, uh, ik heb al veel onderzoek gedaan naar vossen en, um, in mijn leven... En, ja, alles wat zich ondergronds afspeelt, dat blijft voor je verborgen. Dus uh, de, dat is de pure nieuwsgierigheid. De nieuwsgierigheid waarvan je eigenlijk leeft als onderzoeker natuurlijk. Want zonder steeds weer nieuwe vragen te stellen kom je niet verder. En uh, ik liep dus al een paar jaar met dat idee van de, dat het nu technisch mogelijk zou moeten zijn om dat, uh, om dat te doen. Ja, we hadden en, ook al bijvoorbeeld een zeearend op de webcam gehad, Dus het, er was ook ja. al een soort trend op dat gebied. Op dat nee, die, ja, webcams bij dieren, dat is op zich een, een trend. Maar dat je echt ook ondergronds bij, die, uh, bij een, een dier als uh, een vos die heel snel verstoord wordt... dat je dat zou kunnen doen, dat, uh, ja, dat is, was nu een technische mogelijkheid. Ja. En heel gelukkig is Staatsbosbeheer daarop ingegaan... En, uh, heeft dus uh, aan het eind van vorig jaar een, uh, een kunstburg gebouwd met uh, camera's erin. Oké, okay, dus alvast een huis voor die vossen gemaakt met die camera's erin. Precies, in de en hoop dat ze dat, kwamen. Dat ze kwamen. En kwamen, ja. En uh, wonder, ik had zelf gedacht: nou, dit gaat een seizoen nog uh, over, en, en dan is het volgend jaar misschien een uh, succes. Maar eigenlijk binnen een paar dagen na de laatste werkzaamheden aan de burcht... Uh, zaten er al in. Oh ja, die dachten, nou, ja, lekker makkelijk, hoeven we zelf niks te doen. Nou precies, die roofdieren, dat <laughs> is algemeen zo, die zijn eigenlijk liever luid moe. Oh ja? ja? Ja, zeker. Dus okay. een vos die gaat heel graag in een dassenburg zitten... of in, een, nou ja, in iets uh, wat hij wat zelf niet hoeft te graven. Ja, dus dat hadden jullie goed voorzien. Als we nu kijken op die camera's, wat, wat, wat zien we dan? Nou, je kunt ondergronds nu nog maar een deel van de burcht uh, zien, helaas. Omdat uh, we, we een tegenslag hebben gehad, uh, zowel uh, technisch als biologisch. Want uh, er hebben zich spinnen gevestigd in die... <lacht> In dat hol. En die hebben voor een van de camera's zo'n dicht web gewoven. Ah, nee, dat... Serieus? Ja, dat is echt waar. Dat we die hebben moeten uitschakelen. Want je zag daar gewoon ook niks meer. Dus we, we kunnen niet alles meer echt volgen. Ja. Maar je ziet dus één nestkamer kun je zien. En je ziet de uitgangen. Dus je ziet wat er buiten komt. En wat dat betreft is het nu een prachtige tijd. Want die jonge vossen die uh, sinds een week spelen die uh, regelmatig buiten. Ja, dat zijn ze op dit moment ook aan het doen begrepen we net. Dus Vooral s'avonds en, en, en ochtends uh, is dat het geval. Maar we hebben ook technische tegenslag. Uh, de frequenties waarover het signaal... Het signaal komt echt uit de middle of nowhere. Uh, dus dat moet uh, uh, uh, uh, door de lucht draadloos verstuurd worden naar het kantoor van Stad Bosbeer. En de laatste weken wordt dat uh, een aantal uren per dag weggedrukt door andere uh, uh -huh. signalen. Dus de, en daar hebben we geen, geen vat op. Dus ik, ik ben maar, nu even helemaal afgeleid. Hij doet dus het ik, goed hoor. Ik is zie nu de kleine vosjes daar spelen. Echt heel lief. Nou, het is inderdaad prachtig. Ja, Dit is een uniek beeld. Wat is dat een moeder over Kijk die eens hoe ze aan het spelen zijn. Uh, 1, 2, 3, nee, 4, ik zie een, 4, 5. Ik, uh, de moeder ligt, ja, ja, ligt links. Ja, die ligt heel rustig ja, ligt op heel de uitkijk. Rustig. En wat nog heel grappig is voor ons, en we weten dat nog niet helemaal precies hoe het zit, maar er is een tweede vrouwtje wat regelmatig langskomt... en die ook aandacht heeft voor de jongen. En ze ook een beetje verzorgt. Moeder. Een soort peetmoeder. Ja, waarschijnlijk is het de oma. De, de oma. oma? Ja, want vossen zijn dus in één jaar geslachtsrijp. Dus uh, deze moeder is misschien wel... gezien de onderlinge verhouding van die twee, hoe ze zich gedragen... Uh, zou dat de dochter van vorig jaar van dat vrouwtje komen. Ach, ja. wat prachtig. Dus de oma komt af en toe eens even oppassen, ja. denk ik. En hoe, hoe is het, uh, u zei, van ik was zelf natuurlijk ook al heel erg nieuwsgierig... want ik ben enorm geïnteresseerd in die beest. Heeft Bent u nieuwe dingen te weten gekomen door deze kamer? Uh, ja, nou, zoals ik eerder al zei, van ik heb eigenlijk uh, nog uh, relatief weinig tijd om er aan te besteden. Dus we moeten dat nog allemaal beter bestuderen. Maar een van de dingen die mij zelf opvielen... was dat uh, die vossen ook ondergronds heel veel geluiden maken om contact met elkaar uh, te hebben. Dat je ziet nog ook niet vaak eigenlijk. dat je nou ja, daar heb je natuurlijk nooit vat op gehad. Nee. Dus dat, uh... U bent niet zomaar een vossenliefhebber. liefhebber, u verzamelt ook uh, literatuur of kinderboeken over vossen. Wat, wat voor beeld hebben wij? Wat, wat voor beeld geven wij onze kinderen mee van een vos? Ja, dat is denk ik uh, tweeledig. Dat is het hele bekende beeld van wat, wat natuurlijk sinds Reinhard de Vos uh, de, de, uh, bestaat. Uh, dat die vos is een sluwbeest. Uh, en die uh, neemt je in de maling en, enzovoort. Dat, dus dat kom je uh, tegen, veel tegen in die kinderboeken. Maar ook wel heel vaak... Wat nu eigenlijk via die webcam ook duidelijk wordt, dat het zo'n aaibaar dier is. Hè? Dus een, jong, schattig. een schattig jong vosje wat zijn moeder kwijt is en het dan weer <lacht> terugvindt. Dat soort dingen. had natuurlijk net zo goed een konijntje of een beertje of wat dan ook kunnen zijn. Een aaibaar beest, maar, maar ik beest. kan me zo voorstellen dat boeren daar toch wel even anders over denken. Ja, en toch verbaas ik me daar wel eens over. Want het grootste probleem voor, uh, in de, wat de natuur betreft voor boeren zijn tegenwoordig de ganzen. Maar uh, niemand beseft blijkbaar dat de vos de, eigenlijk de enige soort is... die die ganzen <lacht> nog een beetje in toom kan houden. Dus ze gaan uh, ganzen bejagen, want die komt wel ook wel eens een kip halen op het erf. En die zit aan de weidevogels. Um, um, en, uh, en ze gaan, uh, gaan vossen schieten. Ze ja. doen het allebei en dan uh, schiet niet op. Maar u zegt eigenlijk die boeren weten niet wat ze doen? Oh, boeren weten heel goed wat ze doen... Maar ze moeten misschien nog iets meer kennis hebben over hoe het werkt. Ja. En, en die enorme belangstelling, want er wordt enorm naar gekeken, naar die webcam. Ja, het is ongelooflijk. Er zijn echt uh, tienduizenden bezoekers per dag. En uh, ik geloof dat er 2 miljoen uh, uh, vandaag of morgen bereikt worden. Ja, en hoe verklaart u dat, dat mensen dat allemaal willen zien? Nou, uh, het... Er gebeurt wat, als er wat gebeurt, het is heel uren dat er helemaal niks nu het is. Beeld leeg, is. Leeg, want... ja. Oh nee, dat komen Deventijs ze weer. Het gaat op en neer. Ze lopen in en uit het beeld. Ja. Ja, dit, nou, dit is maar een klein stukje van het beeld geloof ik. Of iemand heeft ingezoomd. Iemand dat kan, heeft ingezoomd. Als er iemand ja. bij de bediening zit op. Nee, nee, de, de iemand, de regisseur is dat. Die schudt dat hij niet heeft ingezoomd. Maar goed, waarom iemand Waarom blijven blijven mensen ernaar kijken? Nou, het zijn inderdaad aaibergen dieren. Ze spelen heel eh, leuk, hè. net als honden en katten. Het zijn roofdieren die leren het jagen door te spelen. Dus er wordt ontzettend veel met elkaar gespeeld... en op elkaar gesprongen en aan elkaar gesleurd. En dus dat spelen van die beesten is... En er gebeuren dus hele plotselinge dingen. Soms komt die moeder aan met een, met een, een prooi... En dan is het natuurlijk een en al uh, heeft, uh, levendig. Heeft dit uh, voor nieuwe inzichten geleid, hoe vosse leven en, en hoe ze... Uh, nou, nog niet zo erg. Het, is, uh, de, de functie of, of de, het effect daarvan is denk ik vooral... dat je mensen laat zien hoe zo'n dier nou in het wild uh, leeft... En, uh, en hoe ze met elkaar omgaan. Hè? Ja. Het is, het is uh, vooral uh, gedrag wat je hier aan kan, kan zien. zei je nu wat, misschien wat meer tijd. Gaat u dan ook eens naar de vos kijken? Poeh. Nou, ik ben, ik ben niet zo super actief op, op, op internet. Um, um, en u dus, woont in de stad, dus de natuur, ik, ach. Ja, en nou ja, deze week nog wat dingen af, afwikkelen. En ja, volgende week in, in Rotterdam werk je voor je geld. Daar ben ik altijd een, een, een groot voorstander van geweest. Dus ik ga volgende week mag ik mijn eigen reïntegratie-trekplan oh, gaan, nee. gaan schrijven. Er is hè? niet zoveel tijd voor de volks. <laughs> wat, wat staat er nog meer te wachten op het gebied van webcams bij beesten? Heeft u nog andere plannen? Nou, ideeën zat natuurlijk. Maar ja, ik ben zelf maar een, een, een zzp'ertje. Een zelfstandig een bioloog ja. die van opdrachten moet leven. En dit is eigenlijk uh, voor het grootste deel gewoon hobby. Uh, al die tijd die ik eraan moet uh, besteden. Uh, maar plannen genoeg, er zijn natuurlijk uh, uh, met name zoogdieren. Kijk, de vogels krijgen al via de vogelbescherming heel veel aandacht. Maar er zijn diverse interessante zoogdieren... Uh, die vaak s'nachts actief zijn en zo... waar je heel aardig met webcam zou kunnen werken. Okay, nou. Maar wat altijd ontbreekt... Dat is het geld. Oh ja. Dus we zoeken ja, ja. een mecenas bijvoorbeeld, ah, die ja. zo'n project wil adopteren. waarvan achter? Nou, er is gereageerd op onze uitzending op het gesprek met Dominique Schreier... de afgetreden wethouder Rotterdam van de B van de A. Nou, eerst even een statement. Een van de luisteraars zegt... Uh, het is goed als iemand voelt tot hier kan ik niet verder gaan. Dat zouden meer mensen moeten doen. Een ander die vergelijkt met de situatie uit 1992. Toen heeft uh, wethouder Henderson de handdoek in de ring gegooid... Ver voor onze tijd, Dominique, ja. 44 jaar, ik ben niet niets. jonger. Nee. Um, maar de houding van fractie en de andere uh, PvdA-wethouders destijds... heeft uiteindelijk veel stemmen gekost. Waaronder de mijne, schrijft de luisteraar... en de geschiedenis zal zich herhalen. Hm. Dit gaat de PvdA stemmen kosten. Uh, weet ik niet. Het hangt er vanaf uh, van waar, waar het, uh, het college mee komt... over, over twee, drie ja. weken met de voorstellen. En dan nog een andere vraag. Hoe kan het zijn dat er zoveel uitkeringen niet voorzien zijn, wat u zei... terwijl de prognoses voor de werkloosheid uh, heel mild zijn ja. en ja. niet gehaald worden? Ja, dat is de kern, kern van het probleem op dit moment in Nederland. Er is dus uh, altijd een relatie geweest tussen als de WW stabiliseert... dan zien we ook minder mensen in de bijstand. En we hebben nu de situatie in Nederland dat de, de, de, de WW stabiel is... en dat overal in Nederland de bijstand nog flink toeneemt. De instroom van de bijstand is op dit moment niet vanuit de, de WW. Maar dat zijn dus mensen die dus echt op zwart zaad zitten. En als het kabinet dat niet compenseert... gaan dus veel meer gemeenten daarmee in de problemen komen. Het is gewoon een ordinaire bezuinigingsmaatregel. Oké. Okay. Nou, we gaan naar de dichter bij de dag. Vandaag is dat Renze Singraven. Renze, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is het geworden? Het, is, het gaat over een vos en meer. Het heet Van den Vos. Ik wil de vos niet volgen. Straks volgt hij mij in kwade dromen. Verschouwt de, de beer en koning Nobel. Die gluipert, valser ik. Ik wil niet weten wat de vossen eten. Straks eet hij mij, die slechterik, die sluwe rekel. Hij is mijn roofdier en mijn fabeldier. Ik hou van hem, verstopt in holen. Nooit zag ik hem, die duivelse gast. Dankjewel Renses Singaver. We zetten jouw gedicht op de website. Dit is de dag.nu. Nou, nee, ik denk dat er no niet meer zoveel is. En wat, wat er nog is, daar kunnen we niet bij. Maar ik ben natuurlijk op zoek vermoed naar de kaas. <laughs> Straks een reportage. We bedanken onze gasten. Dominique Schreier, oud-wethouder van Rotterdam. Veel sterkte bij het nadenken de komende tijd over wat u gaat doen. Jaap Mulder, de bedenker van de Fosse webcam En Theo Boer die sprak over euthanasie voor een Nederlands echtpaar. Zometeen na het nieuws van drie uur zijn we bij u terug. Tot zo.